De Partij voor de Dieren gaat in de Tweede Kamer pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod op 30 april en 5 mei. Kamerlid Esther Ouwehand zei dat in het radioprogramma Vroege Vogels. Ouwehand verwijst naar een uitspraak van de bestuursrechter in Amsterdam... die het traditionele koninginnedagvuurwerk in Weesp heeft verboden op basis van de Flora- en Faunawet. Natuurbeschermers hadden om zo'n verbod gevraagd omdat vuurwerk het broedseizoen van de vogels verstoort. Op een schietbaan in de Amerikaanse staat Texas zijn twee mannen vermoord. Een van hen is Chris Kyle, een voormalig scherpschutter... en mede-auteur van het boek American Sniper. Volgens Amerikaanse media is er één verdachte opgepakt. Het zou gaan om een ex-marinier die leidt aan posttraumatische stress. Kyle was een van de succesvolste scherpschutters in de VS. Hij zou tijdens zijn militaire dienst tussen 1999 en 2009... meer dan 160 tegenstanders hebben gedood.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Zegt de naam Mieke Bouwman u nog iets? Als je jonger dan 70 bent, hoogstwaarschijnlijk niet. Toch was zij even zo ergens halverwege de jaren 50 beroemd in Nederland. Ze werd ontvangen door minister van Buitenlandse Zaken Luns en ze kreeg een eredoctoraat aan de Universiteit van Nijmegen. Een heldin was ze. Ook voor de dan nog jonge John Jansen van Galen. Zo onthult hij in de inleiding van zijn gisteren gepresenteerde boek... Afscheid van de koloniën. John, goedemorgen. Goedemorgen. Ik eh, zei het al, jongere mensen herinneren zich niet. Mieke Bouwman, kan je nog even kort zeggen? Mieke Bouwman was een klassica in, in de oude talen. En haar man... Had uh, twee Nederlanders verdedigd. die in het Indonesië van uh, na de decolonisatie. het onafhankelijke in Indonesië. verdacht werden van spionage. voor de Nederlanders. die verondersteld werden. hun gedag, gezag daar te willen herstellen. En dat was een echt klassiek showproces. met, met uh, nare me methoden. en bevooroordeelde getuigen. Dat was inderdaad een schandalig proces. En het werd in de Nederlandse pers als nog veel schandaliger voorgesteld. Hier zag je volgens een aantal. Uh, ja, hardnekkige Nederlanders, dat we daar wel hadden moeten blijven, want na ons was het een totaal zootje dictatuur en machtsmisbruik geworden. En die, die advocaat, die meneer Bouwman, die is dus ook uh, van de zaak gehaald, die uh, het land uitgezet zelf, toch? Die werd ja. het land uitgezet en daarna dachten ze ja, hoe. En, en toen zou er een Engelse advocaat komen, zei de Indonesiërs, nee, buitenlanders willen we hier niet. En toen heeft hij een vrouw, die hem geholpen had, zijn vrouw, Mieke, die had het proces gevolgd en die heeft het geheel onbevoegd zonder uh, rechtsopleiding het overgenomen. En ja. iedereen dacht dat kan niks worden, maar zij heeft als een leeuw gevochten voor die twee Nederlanders, Jungsleger en Schmid... Eentje is in de cel overleden toen. Ze heeft het proces, ze is onder grote bedreigingen... heeft het proces dapper en onverschrokken uh, voortgezet. Je, je, je praat nog een beetje als dat jongetje ja. van een jaar of tien... destijds ergens een fel die dat uh, Inderdaad. Die weer, ah, ja. weer helemaal terug. Ja. Ja. Wat? Zij, Zij woonden daar, ze waren ingezeten. In. Ja. Dus ze, maar er mocht niemand van buiten komen. Hadden ze als gelegenheidsargument bedacht... om geen goede advocaat voor die, voor die jongsleger aan Schmid te laten aanrukken. En ze werd toen in de Libelle en de Margriet de held van de natie. En men ging geld inzamelen om een zeilboot voor de te kopen. En toen ze op Schiphol aankwam. Ja, dat was het, stellen we dat ons heen. tegenwoordig alleen nog maar voor bij, bij uh, Idols of uh, The Voice of Holland. Dat soort. Idolatrie omgaf om, om hij toen. Ja, er zijn nog polygoonbeelden van. Het is een beetje een zijlijn, maar toch, eh, toch is het ook onderdeel van het eh, grote verhaal van de decolonisatie van zowel Oost als West. En eh, nou, daar gaan we straks na half elf verder over praten, na de kolom van Fidel Frederiks. Ja, en, en daarvoor gaan we een tijdje stilstaan bij uh, nou ja, de gebeurtenis die deze week natuurlijk niemand ontgaan kan zijn. Het. Uh, Aftreden van onze vorstin, althans de aankondiging van het aftreden van onze vorstin Beatrix. En ze deed dat op een wijze die ons doet vermoeden dat dit niet de eerste oranje is die uit vrije wil zegt, nou is het mooi geweest. Zou het zo kunnen zijn dat dat Oranje-koningschap een traditie kent van abdicatie en dat men daar een vorm voor heeft waar Beatrix zomaar is ingestapt? Dat, die vraag gaan we straks voorleggen aan de Oranje-historici, Jeroen Koch en Koen Tamsen. Maar dat allemaal over een minuut of zes. En nou, dat zijn dus de onderwerpen tot 11 uur. En daarna, na 11 uur, komt Joost Roosendaal vertellen over zijn boek over de 18e eeuw. Luc Panhuizen onthult wie nummer 5 is op zijn lijst van de belangrijkste Gouden Eeuwers. En in het spoor terug het tweede deel van het verhaal van de watersnoodramp van 60 jaar geleden. Maar nu eerst, voordat alles, een bericht uit het nieuws van afgelopen week. Islamitische strijders veroverden Timbuktu in april op de Malinese regeringstroepen. Ze vernietigden graven van heiligen. En nu ook de eeuwenoude manuscripten die hier lagen opgeslagen. Ze werden bewaard in speciaal gekoelde ruimtes. Nu zijn de archieven leeg. We destroyed everything. We destroyed the mask. We destroyed the things that's more than 300, 400 years old. They said because their religion doesn't accept that. For me, it doesn't make any sense. And we try to fight. Who to fight? And we are our own. We don't have gans to fight them, we don't have netting. Wat overblijft is archief beeld. Ja. Zo berichtte het journaal eerder deze week over de vernietiging van een bijzondere bibliotheek in Mali. door rebellen bij hun uittocht uit Timbuktu. Het blijft onbekend om hoeveel verloren gegaan en geschriften het nu precies gaat. Uh, Wouder van Beek, hoogleraar antropologie van de religie. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u heeft in Mali gewerkt? Ja. En u kent die collectie. Wat, ja. wat was uw eerste reactie bij het horen van dit nieuws? Nou, de eerste reactie was een, een van absolute afschuw. Dit is een van de belangrijkste collecties uh, van manuscripten, in, de belangrijkste in West-Afrika en een van de belangrijkste ter wereld. En ik denk dat als dat helemaal verloren is gegaan vanuit het uh, timbuktu project uh, dan hebben we een enorme verlies geleden. Ja, dus uh, ik, was, ik, was, ik was diep geschokt. Kunt u uitleggen uh, wat die collectie precies zo bijzonder maakt? Wat, uh, wat zijn het voor geschriften? Het, zijn, uh, het is een hele een diverse verzameling geschriften. Uh, er zitten hele uh, vrome Koran teksten, voor een vrome Koran commentaren in. Uh, er zitten uh, wat ze noemen veel tariks in. Dat zijn lokale geschiedenissen geschreven door de mensen zelf. Alles is handgeschreven, alles is gecarigrafeerd. Uh, de, de oudste dateren van waarschijnlijk van de stichting van... Uh, van Timbuktu en dat is ongeveer 1100 na Christus. Uh, het is dus heel oud uh, en het zijn uh, um, veel heilige geschriften. Het is heel gevarieerd. Uh, alles is bijeengebracht door een groot project vanuit Zuid-Afrika en uh, vanuit UNESCO, want uh, Timbuktu is een UNESCO World Heritage uh, Site. En uh, ja, voor de lokale geschiedenis, maar ook voor de geschiedenis van de islam in het algemeen en de cultuurgeschiedenis van Afrika, is dit uh, van onschatbare waarde. Het lijkt me op zich al heel bijzonder dat dat soort werken überhaupt bewaard zijn gebleven duizend jaar lang. Dat klopt, dat, dat zou ook buiten de woestijn nooit gelukt zijn. Uh, de woestijn uh, is heel warm en droog, en dat, maar het heeft het voordeel inderdaad dat het droog is. Dat dus uh, papier, allerlei vormen van papier, heel lang en perkament ook, heel lang bewaard blijft en goed bewaard blijft. Zolang er maar geen vocht binnen, bij, bij komt en de vocht is schaars daar. Dus wat dat betreft is de woestijn iets, uh, prima iets om te bewaren. Het, je kan het vergelijken met uh, iets als het Dode Zee uh, vondst uh, in 1948. Uh, ook dat was nooit bewaard geweest buiten een woestijn. Ja, ja. Nou, nou zei u net, er zitten hele vrome islamitische teksten bij. Volgens mij zijn die rebellen zijn het ook hele vrome islamieten. Waarom verbranden ja, die die teksten? Oh, dat zeggen ze zelf. Ja, dat hangt er vanaf. Ja, vroomheid is altijd discutabel. Hè. Dus uh, de eens de een vroomheid is de ander een uh, ketterij. Uh, maar uh, waar het hier om hierom gaat is dat uh, uh, volgens de. Uh, wat ik gehoord heb over de Kim over de. Uh, over die rebellen is dat ze alleen de Koran accepteren als valide geschriften. Dus alles wat je daarover schrijft en alles wat je daarnaast zet zelfs de hadith of de Sunna die bij normale moslims uh, geaccepteerde heilige schrift zijn worden door hun niet geaccepteerd. Uh, dus uh, alles wat uh, niet Koran is, en dat is natuurlijk het merendeel uh, is, uh, ja, is, is uit een boze voor ze. Dus, en je hoort op de, op de Koran dus ook geen commentaren te hebben, volgens hun ideologie. Ja, dus je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld in de 16e eeuw Martin Luther in Rome het voorzeggen zou hebben gehad en zou hebben gezegd: al die pauselijke troep gooien we weg, we houden alleen de Bijbel over. Zoiets? Uh, iets in die geest. Ja, het ja. lijkt me meer van Calvin dan van Luther, maar evengoed, ja. Het is zoiets. En dan, dan mis je toch een heleboel. En dan mis je ook een hoop uh, commentaren. Je hebt. Uh, als je binnen de Joodse traditie krijgt... Je, uh, al die Mishnah's, al die enorme commentaren... de hele talmoed verdwijnt enzovoort. Dus uh, ja, dat zou een enorm verlies zijn. Maar oh ja. ik heb mijn twijfels trouwens over... ja, uh, de, de religieuze motivatie toch. En ja. dat, dat is misschien wat vreemd, maar... het komt zozeer over als een... laten zeggen, een uiterst opportune wijze van uh, islambeleving dat ik denk van, ja, dit is een ideologie die past hun goed... Uh, in, een, uh, in een strijd die over, overwegend toch terroristisch is... waar ze, uh, waar ze vernietigend op werken, uh, mee werken... en waar ook de, uh, hun, hun geld komt van, van drugshandel en mensensmokkel. Ja, dat, dat is niet overtuigend. Dat begrijp ik. Maar als we nou nog even bij die documenten blijven, uh, ja. na, na die eerste berichten dat bijna alles vernietigd zou zijn, zijn er, er zijn ook weer berichten tevallen. gekomen dat het misschien toch niet zo is. is, is er, heeft u er al iets meer over gehoord? Nou, wat ik gehoord heb is. Uh, wat, ik, wat, wat vrienden van mij uit Mali ook zeiden. Er zijn manuscripten verloren geraakt. Degene die in de. wat in de, uh, uh, uh, in de bibliotheek zat. In de, uh, Ahmed Baba, uh, op het Ahmed Baba Instituut, uh, wat is het, het, het researchcentrum was. Dat is waarschijnlijk wel verloren gegaan. Uh, maar de curatoren hebben goed werk gedaan. Ze hebben hun, hun werk als conservator gedaan. Ze hebben, ze hebben uh, voor een groot deel waarschijnlijk de, de zaken laten verdwijnen uit het instituut. En ondergebracht in de rest van Timbuktu. Ja, dus waarschijnlijk uh, er is er een goede kans dat het meeste toch waard is gebleven. Ja, er is een goede kans dat het meeste het, uh, inderdaad uh, er is. Uh, en, uh, kijk, het is natuurlijk ook een bibliotheek die samengesteld is uit privécollecties. Uh, het is no nooit een centraal orgaan geweest. Het zijn allemaal uh, eigendom geweest van, van een familie die heeft een bepaalde, uh, heeft een boek en dan schrijven ze de, de oudste van de familie schrijft er elke keer wat bij, uh, een soort, soort familiebijbel, hè, waar je de, in, in de marges de hele familiegeschiedenis ziet. Nou, dat, uh, die zijn dus her en der in de stad uh, gevestigd en die hebben ze niet gevonden. Dus voor een groot deel zijn waarschijnlijk die, uh, is waarschijnlijk die collectie van het Ahmed Baba-instituut... is teruggegaan naar zijn, naar zijn roeps, naar de families waar ze, waar ze bij horen. En die hebben ze niet afgestaan aan de, uh, aan de rebellen. Goed, goed, nou, goed nou, dat, dat is een, een, een mooie afsluiting lijkt me. Wouter van Beet, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja. En voor we hier aan tafel uh, verder praten, gaan we nu eerst even terug naar... 1948. Ik dank u, lieve moeder, dat u me op deze wijze hebt ingeleid. Ik voel het als een groot leed dat we uw wijsheid en uw ervaring en bovendien uzelf voortaan zullen moeten missen als onze koningin. Hoe moeilijk het ook zal zijn hieraan te wennen. Ik weet dat allen u van harte hun beste wensen meegeven voor deze levensperiode waarin ge als prinses Wilhelmina onder ons zult verkeren. Ja, zo sprak Juliana bij het afscheid van haar moeder als koningin op 4 september 1948. Nederland moest verder zonder Wilhelmina. die als tweede oranjevorst op eigen initiatief op een zelfgekozen moment aftrad. En over dat aftreden gaan we het nu hebben... met in Groningen in de studio Oranje Koen Koentamsen. en bij ons aan tafel de biograaf van Willem de Eerste... en historicus Jeroen Koch. Uh, heren, eerst nog maar even de woorden van Juliana daarnet. Uh, ze is hoorbaar aangedaan. Koen Tamse? Ja, Juliana was vaak voorbaar uh, aangedaan, mm -hmm. dus dat hoeft ons niet te verbazen. Uh, maar uh, hier is het interessant, uh, dat hier kregen we een trits van koninginnen, die steeds als het ware op een moment, uh, nou ja, de een met 68, de volgende met uh, 71 en nu 75, het ambt neerlegt. Heel, heel nuchter, heel Heel, heel uh, overweegd. En eigenlijk, Wilhelmina was bekend als een nogal emotionele vrouw... die zeer uh, heftig uit de hoek kon komen. Maar hier zie je eigenlijk een hele koele, nuchtere redenering. Als het niet meer kan, nou, dan is het afgelopen. Ja, nee, dat is opvallend, want dat, dat lijkt ook een beetje... de, de te zijn in die hele uh, oranje traditie van ja. uh, ophouden, uh, meneer Koen Want we hebben even geturfd, want we doen af en toe ook een beetje ons huiswerk. Als je uh, regentes Emma niet meerekent, zijn er in totaal zes vorsten en vorstinnen geweest. Vier ervan treden op enige leeftijd af, twee sterven op de troon. Uh, dat zegt dus iets over ons koningshuis volgens u, uh, meneer Tamsen. I is het dan zoiets dat het koningschap eigenlijk een soort beroep is waar je op een gegeven moment weer mee stopt? Nou, dat is dus... In elk geval bij Wilhelmina is het wat onduidelijk. Want aan de ene kant natuurlijk... Uh, hij roeping ziet als van God gegeven. En dan krijg je toch weer... het hele nuchtere rationele van... als ik het niet meer kan, dan uh, geef ik het over. En daarmee zit dat Vorstenhuis eigenlijk op een heel bijzondere positie. Je hebt aan de ene kant... heb je Vorstenhuizen die aan het denken... dus in Engeland, de Scandinavische Vorstenhuizen... daar blijft de koning of de koningin... tot de dood toe op de troon. Maar dan heb je een aantal verdwenen Vorstenhuizen... die uh, wij dus geadviseerd is... zeg maar na 1918... na een wereldoorlog die verloren was, als Oostenrijk, al die vorsten in Duitsland. Uh, en uh, dat is dus uh, geforceerd gebeurd. Ja, daar uh, dus de... er, ligt, er ligt dus een soort uh, odium op het begrip uh, bij bepaalde vorstenhuizen, maar in Nederland helemaal niet. Uh, daar is, kerk zijn we erg nuchter, of uh, als het puntje bij Pasikon. Zijn de royals erg nuchter? Dat ze zeggen, nou, als ik niet meer kan, dan draag ik het over, ja. want er staat een opvolger klaar. Ja. ja, dat is wel leuk. U zegt, wij zijn erg nuchter, maar als je dus die beelden van Willemina's aftreden bekijkt, daar staan de mensen op de dam, wordt toch wel, daar wordt geweend. J Jeroen Koch, uh, even, voor, even voor de duidelijkheid. Uh, jij, wil, jij zat net uh, uh, stevig ja te knikken toen Koentam zei, het is een beroep, uh, vertel. Jij, hebt, uh, jij bent de biograaf van Willem I, je weet alles van Willem I, dat is oh, onze eerste koning uh, Althans, als je Lorbeck, Napoleon, et cetera, niet meerekent. Onze eerste oranje koning... Uh, vertel eens, inderdaad, een beroep? Ja, uh, Willem I zou je kunnen zeggen. is de Nederlandse vertegenwoordiger van het 19e-eeuwse burgerkoningschap. Uh, de, hij is een typische burgerkoning in allerlei opzichten. En ook in de zin dat hij een, een soort scheiding van persoon en ambt uh, aanbrengt. Uh, en in die zin kun je dat ambt op je nemen. en kan dat ambt op een goed moment afgelegd worden. Waarbij. Anders dan Koen dan, dan, dan Tamse net, uh, net zegt. Uh, het niet zo is dat uh, Willem I dacht, ik kan het niet meer. Maar veel meer was, ik wil het niet meer. Sterker nog, zijn mooie frase in een in tweegesprek... met een van zijn vertrouwelingen in 1840... is uh, uh, dat hij zegt, van, wat willen jullie eigenlijk van me? Wil men mij niet meer? Men heeft het maar te zeggen, ik heb jullie niet meer nodig. Dat zijn de woorden waarmee hij eigenlijk voor zichzelf de beslissing... Uh, forceert. Maar, maar was dat bij Wilhelmina niet ook een beetje zo, Koen Tamsen, Dat ze teleurgesteld was in hoe het na de oorlog verder ging... en dat ze het niet meer wilde? Ja, dat komt natuurlijk ook bij. Ze was teleurgesteld omdat het idee van politieke en morele vernieuwing eh, niet terugkwam. En er weer zeven politieke partijen eh, zich gingen manifesteren. Maar er kwam ook bij dat ze lichamelijke klachten kreeg. En twee keer door Juliana in een regentschap eigenlijk vervangen moest worden. Omdat de motor kennelijk ook wat versleten was. Ja, de motor wat versleten was. Ja, nee, maar dit, dit, dit is allemaal heel aardig. En ook interessant omdat het laat zien dat je. Dus ken ik niet het de gedachte, heb. God heeft mij dit, uh, deze, deze taak gegeven... en God kan het me alleen maar afnemen. Nee, ik kan het als mens, als professioneel koning zelf. Maar even Willem 1, uh, Jeroen Koch. Jij zegt, hij, uh, hij had er geen, eigenlijk niet zoveel zin meer in... Mm -hmm. Waarom eigenlijk niet? Want de, de, maar... Twee dingen vallen op. Zijn macht werd ingeperkt. Ja? En die nare Belgen hadden zijn koninkrijk wat kleiner gemaakt. Ja, ja. Ligt dat allebei even toe? Ja, er, zijn natuurlijk, er komen heel veel zaken samen in 1840. Uh, er zit nog een, een, een derde aspect aan. Uh, behalve de Belgen en behalve de grondwet. En uh, dat is de dynastie. En er zit nog een vierde kant aan. En dat is zijn plan om uh, een tweede huwelijk te sluiten. met Harriet Nou, het ik zou zeggen, rol ze alle vier even ja. na. We dan, uh, jij mag zeggen waar we beginnen. Ja. Beginnen we bij de Belgen nou, of bij de Grondwet? Ik, ik zal bij de Belgen. proberen om eens even de samenhang uh, samen te stellen. Of, of uh, uh, duidelijk te maken. De samenhang van die vier zaken. Um, kijk, zijn grote project. Toen hij in 1813 uh, soeverein vorst werd, toen al. En vervolgens in 1815 uh, zich tot de uh, koning van het Verenigde Koninkrijk uh, uitriep. Dat was dat Verenigde Koninkrijk. Dat waren die grote Nederlanden... Uh, ja, de Benelux eigenlijk, uh, maar dan als koninkrijk verenigd. Um, dat was in 1830 uh, hem door de Belgen uh, afgenomen. Dat past in een, in een grote <kwijls> traditie, want Willem... Het koningschap van Willem I, en trouwens ook dat van Willem II... is eigenlijk ondenkbaar zonder de herinnering van die Franse revolutie. En ze worden voortdurend geconfronteerd met die Franse revolutie... en nu met, met revolutionaire bewegingen. En nu dus weer door die Belgen... die eh, hem eigenlijk, ja, het, het, het, de zuidelijke Nederlanden, uitdrijven. Dat maakt een grondwetsherziening nodig. Nou, Want omdat de zuidelijke Nederlander niet meer oh ja, Het bij... land is de helft van afgenomen, et cetera. Ja, precies, en in de grondwet van 1815, dat begint met een heel hoofdstuk... waarin uh, het, uh, het grote koninkrijk uh, wordt geschreven. Dus dat is teleurstelling één. De Belgen hebben het een stuk kleiner gemaakt. Ja. Daarom moet de grondwet aangepast. Ja. Maar hoezo wordt dan die macht van de koning ingeperkt? De, grondwet van de, aan, of de aanpassen van de grondwet wordt dan noodzakelijk... maar de drang om de grondwet te wijzigen is er al ver voor 1830. Sterker nog, de zuidelijke protesten komen daarvoor een deel uit voort. En dat heeft te maken met het feit dat Willem I... de macht die in de grondwet verdeeld moet worden met uh, het parlement, onder andere, heel sterk naar zich toe heeft getrokken. He, het is een, een man die uh, eigenlijk helemaal per koninklijk besluit kan regeren. Het zinnetje wat hij eruit haalt is... le roi seul, alleen de koning besluit. Uh, en daarmee trekt hij het aan zich. Nou, het zijn... Uh, het is de afscheiding van België die het noodzakelijk maakt. En vervolgens de volhardingspolitiek, dus als men dat gemobiliseerd blijft tegen die, die Belgen, uh, wat het afdwingt, omdat daarmee de financiële problemen heel groot worden. Nog veel groter dan ze al waren eigenlijk. Uh, tegen het eind van de jaren dertig kan die, die grondwetsherziening niet meer uh, weg uh, tegen, Houden, tegenhouden. Ja, ja. En wat men dan doet is inderdaad die ministeriële verantwoordelijkheid uh, uh, invoeren. Ja, even um, kort, Het is al zo vaak gezegd met ministeriële verantwoordelijkheid. Even heel kort, wat is het ook weer dus? De ministeriële verantwoordelijkheid dat is uh, in dit geval nog een beperkte. Dat is dat de uh, ministers voortaan verantwoording moeten afleggen aan het parlement. In 1840 is dat een strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid. Nog niet een politieke. Die komt pas in 1948. Dan treedt het hele kabinet af als het vertrouwen van de Staten-generaal weg is. Maar in dit geval uh, is het niet meer zo dat de ministers alleen aan de koning verantwoordelijk zijn. Maar ze zijn ook verantwoordelijk aan de volksvertegenwoordiging. Dat is ministeriële verantwoordelijkheid. Die artikelen komen er. Maar heel interessant, ik dat, dat ga ik vast hier vertellen, dacht ik... Uh, dat is dat als die nieuwe grondwet in september 1840 van kracht wordt... dat is een maand voor zijn aftreden... dat dan besloten wordt om die artikelen van die ministeriële verantwoordelijkheid... pas drie dagen na zijn aftreden rechtsgeldig te maken. Het is oh, Willem II. Die, wat lief. Jawel, dat is heel lief. Maar ja, hier harde. zit dus die Franse revolutie achter. Ja. Het, het idee, je ziet het bij ja. Willem I en bij Willem II... dat is, he, terugkijkend naar 1793... dat is, je geeft het volk een constitutie en ze hakken je hoofd eraf. Dat is de gedachte die je ook letterlijk terugvindt ja. in hun brief. Maar het volk is eindelijk heel genadig tegenover dit. Want ze ja. hakken zijn hoofd ja. min of meer er een beetje af pas... Nou, ja, dat hij is afgetreden. Ja. En dit is een nieuw, iets nieuws wat, jullie, wat jij in je biografie gevonden hebt? Nou, deze? iets nieuws, als je heel nou, goed zoekt, okay. zie je wel er ergens okay. opgeschreven okay. is. Dus maar... je hebt de belangrijkste delen nu genoemd. Eentje heb je nee. nog laten liggen, die doen we nog ja. eventjes. Uh, je, je, je wijst naar twee. Nou, ja. je mag nog, nou, ga je gang, kom maar. <laughs> ga door. Je was nog een vrouw in het spel en er was ja, nog Ja, zeker. Het. zeker. De, uh, het moment waarop hij zegt... Uh, nou, uh, nog liever uh, abdiceer ik dan dat ik aanblijf... dat is het moment waarop hij uh, in 1839 uh, heeft besloten... om uh, een van de hofdames van zijn overleden echtgenote, Henriette Dultremont, te trouwen. Een katholiek meisje, een, geloof ik. Hè? Een katholieke uh, gravin uh, uit uh, de zuidelijke Nederlanden. Uh, en uh, uh, hij wil met haar huwen. En dat ligt heel gevoelig. Ik bedoel, ze zijn al tien jaar in, in, in. Proberen ze die zuidelijke Nederlanden terug te veroveren. Hij is weduwe overigens hij is ja, ja, zeker. Van 37 is zijn is vrouw overleden. Um, en hij wil uh, België terugveroveren. En nu zal hij daar ineens een Belgische vrouw trouwen... die bovendien dus ook nog eens katholiek is. Nou... Die kwestie die wordt opgepakt door uh, de troonopvolger. He, natuurlijk, uh, er zijn, uh, in, we hebben een dynastie uh, uh, te, te, te, te dienen. En die troonopvolger die pakt deze kwestie aan om uh, politiek tegen zijn vader te gaan bedrijven. Dus hè, anders dan tegenwoordig, omdat uh, toenmalige uh, macht nog echt bij de koning lag... was die dynastie en de dynastieke verhoudingen waren veel gepolitiseerder dan nu. En, en dus de troonopvolger is in feite altijd de focus voor oppositiebewegingen tegen de zittende macht. Nou, Willem II is degene die een grote campagne tegen zijn vader organiseert hè, in het geheim... Uh, uh, tegen dat huwelijk, omdat ze katholiek is en omdat ze uh, Belgisch is... en dat ze ook nog eens uh, van te lage adel is. Uh, het is een schande. Ja. En in het kader daarvan, als dat dan niet lukt... zegt hij op een gegeven moment tegen weer een andere vertrouweling... als ik niet met haar mag trouwen, dan treed ik nog liever af. Ik laat me niet het recht ontnemen dat ja. aan iedere ander is toegekend. En dan is de man inmiddels 68 jaar. 68 jaar. En, ja. Uh, ja. en denkt, het de huwelijk gaat voor... Het vaderland. Nou, heel mooi. Meneer Tamsen, klopt het tot nu toe allemaal een beetje, wat Jeroen Koch zegt? Ja, het is deskundig, hè? Dus uh, dat zal wel moeten. Met dat nieuwe boek dat hij uh, naar voren brengt, moet er allerlei uh, corrects en nieuws naar voren komen ja. natuurlijk. Ja, dat ja, ja. zal ook weer gebeuren. De biografie van Willem I. Nu hebben we Willem I in grote lijnen gehad. Hij is uh, achter in de zestig, als hij er mee ophoudt. Willem II, die houdt er eigenlijk die, die, die, die houdt er niet meer op, die overlijdt. Die ja, sterft is, in bed. Precies, ja. Ja. En, en, maar met, met ja? Willem de Derde die doet dat ook. Uh, alleen Willem de Derde heeft een tijd lang ges, uh, gedacht aan toch abdiceren. Dat heeft hij steeds gezegd, maar net als met mensen die zeggen: ik maak het alleen aan, heeft hij het lekker juist niet gedaan. Ja, maar maar ik, heb, ik heb wel begrepen dat, dat Willem de Derde, uh, heren, dat hij dus niet is afgetreden, maar dat hij in 1890. Ja. min of meer uh, negen dagen voor zijn overlijden... dat dan op dat moment wordt Emma tot regentes benoemd... en eigenlijk is hij dan een beetje buitenspel gezet. Is dat niet een vorm van min of meer vrijwillig een klein beetje aftreden? Nou, uh, hoe moeten we dat zien, nee. hier? Nee. Nee. nee, het was zeer tegen zijn nee. zin. Uh, dus oh. Twee keer is hij regentes geweest. De eerste keer kwam hij weer bij zijn positieve... en was vreselijk boos dat dat gebeurd was. Nee, het is echt... Kijk, je hebt, je hebt twee, uh, twee vormen. Uh, als een koning oud wordt, je kunt zeggen... hij adviseert. dan is het heel verstandig. Uh, je kan ook zeggen, dat doet hij niet. Maar dan heb je een regentschap nodig... om uh, de zaken die daar zo zijn... Uh, verantwoordelijk te kunnen laten afwikkelen. En daarvoor was Emma voor de tweede keer naar Den Haag geroepen. En was dus nu regentest geworden en kort daarna overleden. Willem. Okay. Dus van de heren van de Oranje is er één afgetreden... en de andere twee hebben gewoon gedaan, zoals het een koning betaamt... zolang mogelijk aanblijven tot de dood erop volgt. Dus dan gaan we nu naar de dames. En voordat we naar de dames gaan, gaan we even luisteren naar... Ja, laten we gewoon even luisteren. Ik stel het prijs op u zelf mede te delen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 Koen Thams, dit is toch de mooiste, mooiste afstandsdoening, applicatie, of niet? Wat vindt u? Ja, het is... Kijk, dit is, is, is, is, is ook weer het theater van staat. Je uh, moet niet vergeten, dit zijn allemaal acteurs en actrices die optreden... en die gecalculeerd hebben, hoe kom ik over op het publiek... Want dit ambt is een ambt dat aan de ene kant natuurlijk staatsrechtelijk heel duidelijk is. Aan de andere kant heeft het iets sociaal-psychologisch. En dat is dat je als je ja, symbool bent van saamhorigheid en dergelijke, dat je veel meer bent dan een gewone politicus of zo. Maar je speelt in, je houdt rekening met de gevoelens die daar bij de bevolking leven. En daar treed je ook en nou op je, je houdt daar rekening mee. Ja. Dat is, van, van jongens af aan hebben ze dat geleerd. Ik, ik ben wel benieuwd, uh, Jeroen, Jeroen Koch, of dat ook voor Willem geldt. Oh ja, uh, uh, je hebt geloof ik zelfs een abdicatietekst. Ja, uh, en die gaan we nee, niet meer. helemaal doen, want die is geloof ik één zin is een regel of dertig. Ja. Maar als je nou eens de eerste drie regels even van pakt, zat daar ook de emotie in? Nou, ik zit net even te denken aan wat Koen Thamsen zegt... van je houdt rekening mee met de, met de gevoelens van het volk. Ja, dat, dat riep hij nou wel, Willem 1. Maar eh, een van zijn grote, grote kritiekpunten op Willem 1 is dat hij dat te weinig deed. Ja, er is een, een abdicatietekst geïmproviseerd... door zijn minister van Justitie, Van Manen. Want er lag helemaal niks klaar. Hoe moest dat dan? Nou, Van Manen doet wat. En roept ook daarna dat hij niet tevreden is over de tekst. Ik, ik kan dat niet met zo'n emotionele voordracht doen... als we dat in dat bandje hoorden. Maar eh, ik zal mijn best doen, er staat... Willem Frederik verklaart dat wij, en wij is dus Willem Frederik... na nou langdurig en rijp beraad geheel vrijwillig en uit eigen beweging... buiten iemands raad of aanzoek van dit ogenblik af onherroepelijk afstand doen... gelijk wij doen bij de tegenwoordige oorkonde en verklaring... van ons koninklijk gezag en waardigheid in de Nederlanden... en van ons groothertogelijk en hartogelijk gezag... en de waardigheid over Luxemburg ja, en Limburg. Ja, we, we hier stop ik. Ja, ja, ja want we zijn hier nu al, wij waren Willem I e. nu ook al kwijt geweest. Ja, Oké, okay, uh, okay, nog zo'n groot acteur. Als ja, je ja, zo'n tekst ja, krijgen ja, wordt het niks. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Uh, Koen Tams, dit, dit, dit is natuurlijk toch een interessant verschil... in die honderd in jaar. Um, is het zo dat, dat, dat het koningschap inderdaad steeds meer toegemaakt... Naar. We moeten het goed uitleggen aan het volk. Uh, ook, het, ja. ook het afstand nemen. Ook het afstand nemen, maar ook het in het publiek optreden. Want kijk, het is natuurlijk met die, het begint met Emma, dat er veel systematischer in het openbaar wordt opgetreden. Dus dat de hele functie eh, verandert. Het is een voordeel symboolfunctie geworden. Eh, van eh, wat men beschouwde als een verdeelde natie met zoveel politieke partijen en zoveel zuiden en dergelijke. En zij, de Konk-familie, plaatst zich als het ware buiten dat gevoel zeggen ze en uh, willen dan wat bindt. Uh, symboliseren, maar dat gaat heel systematisch. Wilhelmine is ook al heel gauw bij, met de radio in de weer uh, om zich zo tot de bevolking te richten. Dus uh, daar wordt veel meer uh, rekening gehouden met hoe uh, presenteren we ons naar het volk toe en hoe kan de bevolking ons uh, naar zich toe halen en uh, zich als wij toe-eigenen. Want dat is het punt. Dus, uh, als je je presenteert, dan geef je de bevolking de uh, gelegenheid om uh, jou zich toe te eigenen met foto's in de kranten, met, met, ja. met en, toespraken. En is het en, nou zo dat ze dan tijdens dat aftreden... dan langzaam zeker ook afstand van die rol gaan nemen? Dat ze denken, oké, okay, nu is het eigenlijk na al die 60, 70 jaar... mag ik ook eens een keer voor mezelf leven. Is, speelt dat een rol, hier? Nou ja, bij Willem 1, die, uh, die, die doet afstand en die zegt daarna vervolgens... ik keer tot mijn privéleven terug. En bemoeit zich ook verder niet meer inderdaad met de politiek van Willem I. Hij, of van Willem II, hij uh, uh, doet nog wel wat dingen om die staatsschuld uh, te beperken, maar met de politiek niet meer. Nog even iets terug, die symboolfunctie die blijft over in feite. Want Willem I was ook een symbool en wat gaat om over die toe-eigening? Je kunt eigenlijk die hele negentiende-eeuwse geschiedenis van die monarchie uh, in een vraag uh, uh, samenvatten. Namelijk, is de natie van de koning of is de koning van de natie? En bij Willem I was de natie van de koning. Ja. Ja, Koen, Koen Damse, is dit een goede afsluiting voor dit gesprek? Deze wijze woorden van Jeroen Koch, kunt u daarmee leven? Ja, zeker, want uh, met die dames is het juist andersom. En dan uh, presenteren zij zich, al wij zijn ook van jullie. En, woord, en vandaar dat met die moderne communicatiemiddelen... Uh, die ervan van gebruik gemaakt, om dat juist te beklemtonen. Goed. Heren, uh, dank voor deze toelichting... over deze oranje traditie van koningschap... uiteindelijk in dienst van het volk, maar dan als theater. En daar hoort aftreden bij op een theatrale, zakelijke wijze. Heerden, uh, Koentamse en Jeroen Koch, bedankt voor de toelichting vanochtend. Ja, het is alweer half elf geweest. Hoog tijd voor de column, die komt vandaag van Filip en Volgens mij heeft hij ook een oranje tintje, Zeker, want de afgelopen week heb ik veel aan mijn moeder gedacht. Vanwege de overdosis Koninginnennieuws, inderdaad. Niet omdat mijn moeder <coughs> op de koningin leek. Integendeel, ze was een vrije vrouw, klein, donker... Sterk, dat wel, maar zonder zo'n geblindeerd kapsel. Daarvoor had ze te fijn haar. Om dat enigszins in model te brengen bediende mijn moeder zich... van de traditionele krultang die ze in het vuur legde... van het gasfornuis om hem op te warmen. Meestal op het laatste moment als ze uit moest. Het beste was dan om de keuken te mijden. Krultang en haastige spoed, het was zelden goed. Na de krultang verborg ze haar huisgemaakte permanentje onder een hoed... die bij voorkeur in de uitverkoop was gekocht... en in niets leek op zo'n vliegende schotel die op het koninklijke hoofd pleeg te landen. En ze toonde ook geen koninginnengedrag. Zo was mijn moeder niet. Nee, ik moest aan haar denken omdat ik altijd aan haar denk... als hare majesteit naar buiten treedt als hare majesteit. Koningin bij de gratie God, symbool van de eenheid... godin van de verbinding, icoon van het lage land. Zich welbewust van haar waardigheid en bovenmenselijke taak. Als mijn moeder mij daarboven hoort... vermoedt ze misschien wel niet boos, maar een beetje verdrietig... een zweem van spot. Terwijl dat alles toch, zo werd me deze week weer bevestigd... de essentie is van het koningschap. Niet om mee te spotten, zeker niet voor 80% van het volk. dat de Oranjes altijd heeft geëerd. Hoe het ook zij, valt het K-woord. Ik moet aan mijn moeder denken. Een Pavlov-reactie die ik pas na langdurige analyse heb begrepen. Het is omdat haar relatie met de opeenvolgende vorstinnen. ze heeft er drie meegemaakt. maar altijd zo heeft verbaasd. Mijn moeder was dan ook van excuustruus... in een overwegend mannelijke gemeenteraadsfractie... uitgegroeid tot een ervaren politica. Ze liet zich niet de spreekwoordelijke kaas van het brood eten. Een sociaal op de linkervleugel. Strijdbaar, maar ook pragmatisch. Wielen en dealen met glibberige KVP'ers... als ze daarmee iets voor de gewone man voor elkaar kon krijgen. Zoals douches in nieuw te bouwen woningwetwoningen. Dat vonden ze maar overdreven in die gemeenteraad. Jan met de pet moest het nog maar met een tijltje doen... Mijn moeder sprak er schande van en de douches kwamen er. Zo iemand, niet bang. Eén van hen, ze wist waar ze vandaan kwam. Hoe anders was ze bij majesteitelijke optredens. Zeker toen de televisie zijn intrede had gedaan. Dan zat mijn moeder aan de buis gekluisterd. Politiek en constitutioneel gedoe zou haar dan een zorg zijn. Ze wilde gewoon weten wat de koningin droeg en hoe ze zich gedroeg. En of er misschien iets te zien was van diepere zielenroerselen... een moment van ontroering of boosheid noods. Over Willem Wina zei ze dat hij altijd naar zich... <coughs> altijd naar zich toezwaaide, alsof ze met dat gebaar zei... ik krijg nog geld van u, ik krijg nog geld van u, ik krijg nog geld van u. Terwijl Juliaantje, ach de schat, zei ze dan, van zich afzwaaide... en bij wijze van laat maar zitten, laat maar zitten, laat maar zitten... Voor de buis zag ik mijn moeder, de strijdbare rode vrouw... dromen als een bakvis van een prins. Zelfs als die eh, ook van oranje mocht zijn. Maar, naar men zegt, dromen vrouwen er allemaal van... om een prinsesje te zijn. Met mooie kleren aan en een joyeuze hoed... in afwachting van een liefdevolle prins... Jongens hebben dat overigens op hun manier, weet ik als ervaringsdeskundige. Toen mijn eerste hormonen opspeelden probeerde ik mijn haar in zo'n slag te kammen als die van Karl Heinz Beum in Sissi... want hij mocht met Romy Schneider wat voor mij altijd onbereikbaar leek te zijn. Monarchie, het lijkt soms als opium voor het volk. Als we daarboven breedbeeldtelevisie hebben... heeft mijn moeder deze week vast intens genoten. Ja, ja, prachtig Filip. Ja. Denk je trouwens dat ze even gefascineerd door Willem-Alexander zou zijn? Of is een koningin toch beter voor je moeder? Maar, maar ze was dus ja. van rode huizen, begrijp ik. Ja. ja, nou ja, wel een doorbraak, uh, ja, socialisten. Maar, he, dus, ja. maar ja. vrijzinnig. Dus ze was niet Fara, maar VP VPRO. Ja, Wij en, waren echt, tenminste, met mijn ouders. En waren... daar hoort lief, bij. Ja, dat weet ik eigenlijk Dat is juist wat mij altijd zo verbaast. Ja. Heel, mijn moeder die een hele realistische, pragmatische vrouw was. En die dan totaal ja, alles, alles liet varen als die koningin in beeld kwam. Ja. Misschien maar, ook wel met de <coughs> kolonies. zou gek zijn op Maxima. Ja, ik weet het zeker. Het is, het is veel Nederlanders, Overkomt komt het kennelijk? Ja, maar zelfs in de koloniën, Als we even een brugje maken naar ja, ah, het boek van John Janssen Vergalen, Want ook in de koloniën, is Koningshuis nog veel populairder dan de Nederlandse politiek. Ja, Toch? vaak is het Koningshuis uh, Overzee populairder dan hier. He, he, ik ben in de diepste binnenlanden van Suriname geweest... en dan in de, in de hut van zo'n Bosneger-kapitein, zoals die heet... hangt het portret heel lang nog van Juliana. He, ja. dat ze, ze, gewoon daar. En daar ja, ze denken ook dat ze alles wat ze krijgen... dat ze dat niet krijgen van de regering in Den Haag, maar van de koningin... Ja, ik heb van de paap voor haar voorman Victor Kaj Kaj Kaj Shepo wel eens gehoord dat ze op Nieuw-Guinea koningin een een week vierden. En dat ze heel verbaasd waren dat het hier maar één dag hadden. Ja, nee. ja, goed, de decolonisatie, daar gaan we het niet over we hebben. Er is heel wat over geschreven, uh, vooral dan Indië, maar toch ook wel uh, Nieuw-Guinea en later Suriname en de Antilles. Uh, maar alle verhalen tezamen in één boek, wat jij gedaan hebt, John, is dat al eerder gebeurd? Ik had het me niet herinnerd. Nee, dat was ook mijn drijfveer. Ik dacht, die landen zijn allemaal gedecoloniseerd en heel verschillend gedecoloniseerd door Nederland. Wat zat daarachter? Vooral wat zat daarachter die verschillen? Ja. Goed, we gaan het over die decolonisatie hebben. Uh, maar eerst nog even, we hebben al heel wat oranje-fragmenten gehoord. Nog eentje: Ik weet dat geen politieke eenheid en verbondenheid of ten duur kunnen blijven bestaan die niet gedragen worden door de vrijwillige aanvaarding en de trouw van de overgrote meerderheid der Belgerij. Eén op dien grondslag gevestigde Rijkseenheid stuurt aan op de verwezenlijking van het doel waarvoor de Verenigde Naties strijden, zoals dit onder meer in het Atlantic Charter is belichaamd. Ik stel mij voor, zonder vooruit te lopen op de adviezen der Rijksconferentie dat zij zich richten zullen op een rijksverband waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao de samen deel zullen hebben. Terwijl zij ieder op zichzelf de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, door met een wil elkander bij te staan, zullen behartigen. 7 december. 1942, voor Radio Oranje uit Strettenhaus. En Den Doolaert heeft prachtig beschreven, die werkte daar. De schrijver Den Doolaert, hoe de koningin dan als een zeilschip in volle tuigage de studio op ja. binnenkwam... op forse afstand van de microfoon plaatsnam... en uh, het volk toesprak alsof ze de tussenkomst van technische hulpmiddelen niet, niet nodig, nodig had... Ja. en zich rechtstreeks tot over de Noordzee tot de onderdanen richtte. En dit is een cruciale toespraak, die van ja. 7 december. Dit is het keerpunt, zeg je eigenlijk. Dit is het begin van de decolonisatie. Hier verklaart Nederland, zij, zij verklaart zich ook eens met het Atlantisch Handvest... dat daarvoor was afgekondigd en dat het zelfbeschikkingsrecht van de naties uitriep, uh, verklaart ze zich daarmee akkoord en, en verklaart dat Nederland zal gaan streven naar een vrijwillig samengaan van de landen in de Oost en de West met Nederland. Nou, als er iets strijdig is met kolonialisme, dat gekenmerkt wordt door dwang, ja. is het vrijwilligheid. Dus dit is eigenlijk, ja, het, het, de klaroenstoot van Nederland gaat nu werken. Ja, en jij, anach... zei, jij, zei, jij ziet het ook echt als ondubbelzinnig, als haar mening, hè? Want... Het, komt... is, het is achteraf wel eens gebagatelliseerd van ach, dat was even nodig tijdens die oorlog, maar dat was niet echt, echt zo bedoeld. En haar stem nou, kom omhoog als ze het zegt. Ik weet niet, het zijn natuurlijk rare oude opnames, en, maar het komt er niet helemaal lekker uit. Of nee, wel? het is haar ook uh, min of meer door de strot gevrongen. Ik zeg, jij zegt nu haar mening, maar ze ja. verkondigt haar mening natuurlijk niet. Het was op dat moment de mening van de regering. Van de regering. En, die, ja. en die had wel degelijk er oog voor dat ze om, om in een goed blaadje te komen en te blijven bij de Mogendheden Amerika en Engeland, zich moesten, met name Amerika, zich moesten vasthouden aan die belofte van zelfbeschikkingsrecht voor de naties. Dat neemt niet weg dat vanaf dat moment, 1942, Nederland dat beleid naar vrijwillig samengaan van die landen consequent heeft doorgezet. Ja, want werd die toespraak gehoord in de Antillen, in Indië? Die is in, in Suriname. Indonesië, en toen nog Nederlands-Indië, ja. nauwelijks gehoord. Want daar heerste uh, het uh, Japanse regime al. Ja. En de radioverkeer werd gecontroleerd. En in... Suriname is wel eens Antillen, Heeft het bij een, bij een elite, een kleine politiek bewust elite... een groot enthousiasme losgemaakt. Waarbij ze zich ook gelijk voornamen. Ik weet nog, Johan Ferrier zei... We hebben meteen een bijeenkomst belegd van wat kunnen wij doen. Wij gaan op dit aanbod in. En Dat is een, een groot verschil hoe dat ontvangen is in de Oost en in de West. Ja. Want eh, als het over dekolonisatie gaat... dan gaat het direct na die Tweede Wereldoorlog eigenlijk altijd... Alleen over Indië, Ja. Terwijl er in de West ook heel wat gebeurde. Dat heeft de mensen in Suriname en de Antillen ook erg gestoken. En ze moesten steeds wachten tot het proces in Indië weer verder was gekomen. En, en er was hun toch uh, nu zelfstandigheid beloofd en autonomie. En er kwam maar niks van. Ja. Dat heeft tot 1954 het statuut geduurd. Nou, negen jaar na de oorlog. Maar nee, in de verhouding is het natuurlijk volkomen begrijpelijk... dat Nederland in beslag werd genomen in de eerste plaats. Dat zoveel grotere probleem van het zoveel grotere Nederlands... Ja, want, want jij hebt in je boek heb je die, die, die drie keer afscheid nemen... wat Nederland gedaan heeft van de kolonie... heb je met elkaar verweven en je hebt tegelijkertijd ook geprobeerd... Uh, mythes, uh, vastgeroeste gedachtes die daarbij gevormd zijn... ook een beetje te doorbreken. Hè? Ja. Zullen we eens even alle drie langslopen? Laten we beginnen met Indië. De, wat jij zegt, wat een mythe is... terwijl bijna iedereen dat denkt, is dat wij... Uh, daar veel te halstarrig en te lang aan vastgehouden. Langdurig en hardnekkig aan ja. vastgehouden. Dat ja. lees ik nog uh, bijna dagelijks. Dat schrijft iedereen van elkaar over, denk jij. Terwijl, of? ja, ja of, of de feiten zijn niet voldoende bestudeerd. Ik wil, na het uitroepen van de onafhankelijkheid door de Indonesiërs in augustus 1945, heeft het slechts 16 maanden geduurd. voordat Nederland en Indonesië een akkoord bereikten over een geleidelijke dekolonisatie. Linkerjatie bedoel je? Linkerjatie. Ja. Daaruit blijkt wel dat dat het voornemen van de Nederlandse regering was. Dat is uh, anderhalf jaar later op het oorlogsschip Remviel nog eens bevestigd met steun van de Amerikanen en daar hebben de Indonesiërs mee ingestemd. Dat is eigenlijk en het, de overgang in 49 kwam ook neer op een vorm van samengaan in de Nederlandse-Indonesische unie met Indonesië als een federale staat, wat wij graag wilden om de mogelijke interne tegenstellingen te bezoeken. Maar hoe, kom, hoe komen wij bij dat verkeerde beeld? Dat beeld is ontstaan, denk ik, door twee uh, militaire expedities in Indonesië. Die hè, wij eufemistisch politionele acties noemen. Acties, ja. uh, militaire expedities, anderen zeggen koloniale oorlog... Ja, je kunt ze zelfs eigenlijk vergelijken, ook met huidige operaties in Afghanistan of Mali... die bedoeld ja. waren intern de orde te scheppen... maar die ook vooral bedoeld waren om de Indonesiërs te pressen, te dwingen, te stimuleren... om zich te voegen naar ons idee... van hoe die decolonisatie moest verlopen. Als er iets kenmerkend is voor het Nederlands kolonialisme... in al die eeuwen, is het een vorm van paternalisme. Ik hoef mijn multatuli te noemen. Wij wisten altijd beter voor die mensen wat goed was... dan, hun, voor die, dan die mensen zelf. En ja, dat... we hadden het idee we kunnen daar niet zomaar weggaan Nee. Ja. En dat, eh, daar kregen we in die tijd ook, ook eh, kregen we lichtbeelden voorbijgeschoten. Dat is het, de politiek van de Britten geweest. Als de het, als het tegenstand te groot werd, dan trokken ze aan hun stutten en waren ze weg. En na onze zonvloed, zoals dat zei Drees altijd, hadden we het dan zo moeten doen. Zoals in India. Jij ja. eh, ja, beschrijft ook hoe je Drees de... nog sprak in de jaren tachtig. Ja. ja. Ja, en dan is het wel raar dat Drees en andere Nederlandse politici... ik heb Romme ook nog gesproken, die was wat relativerender... en die zeiden dan altijd... die, die hadden niet echt een reflectie van we hebben dat fout gedaan... maar die waren nog wanhopig zoals Drees van... die Hoe heeft had het de handen omhoog ja. en die riep dan... wat hadden ze dan gewild dat we gedaan hadden? Dat is trouwens ja. wel een legitieme vraag als je naar de geschiedenis ja. kijkt. Wat was het alternatief geweest? Maar jij doet wel een paar suggesties, hè? Want uh, de mogelijkheid komt voorbij in je boek... Uh, bijvoorbeeld uh, na de Japanse inval Sukarno naar Australië te brengen. Ja. Jij, dat was jij een... zegt dat, dat zou heel verstandig geweest zijn. Dan, dan was het gesprek met, met Van Mook uh, en, en de Nederlandse minister... Uh, veel eerder op gang gekomen. Want dan uh, was Soekarno geen marionet van de Jappen geweest? Nee, inderdaad. Ja. En dan had hij niet... waar ik vaak vind dat denigrerend over wordt gedaan... de weerstand, die heb ik, ik ben dus inderdaad wat ouder, heb ik nog meegemaakt... de weerstand die Sukarno na de oorlog in Nederland uh, opriep... dat vindt men nu kortzichtig. Maar toen voor ons was hij echt een soort NSB'er. En met NSB'er sprak je niet. Achter ons huis in Velp woonde ook een NSB'er. Die man was fout geweest. En het idee dat we dan over dat Indië, waar we ja, toch een soort van romantische gehechtheid aan hadden... zouden gaan onderhandelen. Maar dat, is, dat verklaart toch ook... Dat die, als het al een mythe is, verklaart dat toch ook... het hardnekkig voortbestaan van die mythe... dat zeg maar in het volksgevoel het niet het afscheid nemen van Indië... eindelijk een onmogelijkheid was en dat Sukarno een boef was. Beleidsmatig was men misschien nuchterder, maar het op straat niet... Dat, dat blijft toch zo'n mythe gewoon doorvoelen. Ja, maar dat vind ik juist de belangrijkste. Die, dat was toen ook al het gevoel dat er een enorme, enorme weerstand in de bevolking was. die zo groot was dat men niet met Indië tot een vergelijk. met Indonesië tot een vergelijk kon komen. En dat is eigenlijk de voornaamste politieke vergissing, denk ik. Dat men niet de politieke moed heeft opgebracht. Ja. om over die. Vermeende weerstand in de bevolking. Want op een gegeven moment waren er 300.000 mensen... die een petitie tekenden voor het behoud van Indië. Maar er waren tegelijk ook 300.000 mensen... die zich aansloten bij de Vereniging Nederland-Indonesië... die juist voor, voor de decolonisatie was. Dus ja. de politieke moed heeft ontbroken om daar overheen te springen. Goed, ja, wij dreigen nu weer te gaan doen wat er bijna altijd gebeurt... als de decolonisatie gaat, namelijk veel langer over Indië hebben... dan naar de andere. Dus laten we daar de volgende overstap, Want in diezelfde tijd dat in, uh, in Indië Sukarno bezig is... is er ook wel onrust in Suriname. Uh, en, en, en meneer Sanchez, die vlak na de oorlog een koep probeert te plegen. Ja, die, ja. Uh, dat is een van de koeps in de eeuw. Je hebt de heer Skillingen gehad. Later ja. Sanchez, later Boutin. Dan zo traditie, het is natuurlijk ook een vrij wankel staatsbestel en ik denk dat een paar avonturiers die het politiebureau weten te bezetten en het radiostation al gauw Suriname hebben, zoals bij ja. is bewezen. En, en die, de, ja, die Sanchez, dat was een, een man inderdaad die ongeduldig was, krijgen we nou zelfstandigheid of niet? Want, dat zat daar heel sterk achter, als we het nu niet krijgen... dan wordt straks, hè, Sanchez was een Creool dan wordt steeds de Hindoestaanse bevolkingsgroep steeds machtiger en groter... en geef ons nu die autonomie, want anders dan moeten we dat delen met de ja. Hindoestanen. Dat was absoluut een racistische component in die opstand van Sanchez. Ja. Er was daar ook haast, maar het kreeg veel minder aandacht in Nederland. Uh, Nauwelijks. Uh, dan heb je die, die befaamde rond tafelconferentie in 1949... waar Indië zijn onafhankelijkheid krijgt. Ik lees in jouw boek dat daar ook iemand uit de West bij zat. Ja. Meneer Kroon. Ja. Uh, wat Speelde die uh, ja. nog een rol? Waarom nee, zat die erbij? Die, die, die zat erbij omdat men het, omdat men het verplicht voelde... In, in, in het beeld dat men had, zoals de Willemina geschetst... hoe het koninkrijk moest zijn met gelijkwaardige partners... dat er iemand bij moest zijn... Maar, Drees en anderen hadden meteen al gezegd... we willen geen uh, personen uit de West, ongeregelde personen... die ons in de weg gaan lopen. Ja. Er werd dus altijd over de West tamelijk denigrerend gesproken. Als je ziet de rapporten later over premier Pengel... die werd toch echt niet echt serieus genomen. En ja, Dat is natuurlijk ook een heel verschil in, in de bevolkingsgrootte... en de economische betekenis van de Oost versus de West. Ja, Want in de West, eh, Nederland leert wat dat er gaat niet van Indië... in de West gaan ze toch ook, ondanks die belofte uit 1942 op de rem staan. En duurt het, zoals je al zei, tot 54 tot het statuut... voordat er iets geregeld wordt. Kan je nog even kort zeggen wat er nou precies in dat statuut geregeld wordt? Wat veel mensen dat denken, die... dan worden ze toch min of meer zelfstandig... binnen het Koninkrijk, maar dat is helemaal niet zo. Nou, dat uh, was formeel wel de bedoeling... maar al uh, de, de, de liberale historische oud heeft aangetoond... dat eigenlijk als puntje bij paaltje komt, want dat is nog steeds zo... Nederland uh, de doorslaggevende stem heeft. He, je kunt in beroep gaan in een college waar uit vijf leden bestaat... en daar heeft altijd Nederland en de Nederlandse premier de doorslaggevende stem. Dat is nog altijd een, een, een, een bezwaar van nu uh, de Antilliaanse eilanden. Dan had je het net over pa paternalisme... Um, kan het nog zo zijn dat we in uh, Indië minder paternalistisch waren... en omdat het zwartjes waren in de West nog veel paternalistischer? Dat ja. er een soort racistisch uh, onderscheid, bijna onbewust bestaat. Nou, dat, dat onderscheid is in die zin nog sterker... dat we in de West altijd een politiek van assimilatie hebben gevolgd. Die mensen, en daardoor stonden die mensen in een zekere zin ook dichter bij ons. Die hadden we opgevoed cultureel en godsdienstig en in taal... Tot Nederlanders, Maar in de oost, die enorme massa, daar hadden we besloten voor het... omdat dat niet te besturen was euh, door, door ons... om alleen een elite in westerse zin op te voeden. en nou Denk maar aan de, aan de regenten van Multatuli. Dat waren onze partners. En daaronder was die grote bevolking in het bezit gebleven... van zijn eigen godsdienst, zijn eigen historisch besef, zijn eigen taal. Wat ook een veel sterkere voedingsbodem is gebleken... voor nationalisme later dan... Dan, dan Suriname ooit heeft gekend. Want daar was de nationalistische beweging minimaal. Ja, maar goed, je noemde net al één iemand uit die nationalistische beweging... die wel degelijk heel actief was, die direct na de oorlog... als we het over Suriname hebben. Zullen we ook even naar hem luisteren? Nu? Ja, graag. Voor ja. Adolf Pengel, met uw steun zal ik u leiden naar de grootste... Overwinning van de NPS aller tijden! Op de verkiezingsdag, 25 maart 1963, togen de kiezers naar de hun toegewezen stembureaus. Het stemmen verliep zeer rustig, in tegenstelling tot de heftigheid en felheid die de verkiezingsstrijd kenmerkten. Fractieleider Joopje Pennel stond in het middelpunt van de belangstelling... ...en werd letterlijk in de bloemetjes gezet. Als God voor ons is... ...partijgenoten, wie kan tegen ons zijn? En God zelf is met ons... ...en blijft met ons tot in alle eeuwigheid omdat wij godskinderen zijn. Ja. Tja, de, de Surinaamse vader des vaderlands wordt hij wel eens in Suriname genoemd. Was hij nou echt een soort Soekarno van Suriname, of is dat te veel eer voor Pengel? Hij was veel meer een Zuid-Amerikaans politicus. Met zijn, met zijn een, een, ja, handige kleine groep van vertrouwelingen om zich heen. Zoals Boudensen nog altijd regeert. Maar, Los uh, van zijn partij. Uh, hij vervulde en, op een gegeven moment zelfs meerdere ministeries. Was de minister. En hij schreef die brieven aan zichzelf hè, ja. om, zich, om zich te corrigeren. Ja. <laughs> ja, het, uh, en, en deze stijl maakte hem populair bij het volk. Hij, was typisch, hij sprak in de trant van de, van de dominees, van de hernhutterzendelingen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat gedragen. Je wordt een born-again Christian in de politiek. Hè, met ja, de een enorm... Absoluut. Uh, ja. En die, die Herrenhutterkerk was de kerk van het volk. En daar kwam hij uit voort. Hij heeft zich altijd voorgesteld als een volksjongen. Een jongen van de erven. Dat viel wel mee. Zijn vader had een hele behoorlijke baan bij de overheid. Maar hij, hij, hij was de volksleider. Ja. En in de jaren zestig... Die hele jaren zestig zo'n beetje is hij aan de macht geweest. dan op een gegeven moment wordt het te gek. En dan, dan, dan, dan, dan valt hij. Uh, eind jaren zestig wordt het op de antillen ook onrustig. Is dat ook het moment dat Nederland uh, begint te denken? Misschien moeten we niet meer op de rem trappen, misschien moeten we er vanaf aan die kant van de wereld? Nee, niet misschien. Ja. Dat dachten we opeens. En dat ja. is natuurlijk ook een schok ja. geweest. En, en dat valt vaak op in het Haagse beleid zonder een reflectie op het verleden. Want de Antilles zijn zelfs aan Amerika aangeboden hè, als cadeau. Ja. ja. ja. Tot in, tot die wilden in die... het niet hebben? Ja, nee. Ja. En, en dat is eigenlijk de trant van nu de PVV, laten we het op marktplaats zetten. Maar, ja. he, dat is dat strijdig met het statuut, dat kan niet. Die mensen moeten zelf hun onafhankelijkheid vragen, zoals Suriname gedaan heeft. Ja. Als ze dat niet doen, zitten wij daar volk en rechtelijk tot uh, in lengte vandaag aan vast. Precies, want dan, bij, bij Suriname komen we dan aan de tweede mythe die jij in je boek noemt. Jij zei, hè, het vaste uh, vast idee bij mensen in Nederland is, uh, zoals bij Indonesië hebben we te lang aan vastgehouden. Suriname hebben we te snel onafhankelijkheid door de strot geduwd. Ge is ook niet waar, zeg. Ge geabandoneerd, zoals ja. Bolkestein altijd zegt. En ja. dat is niet waar. Dat hadden we misschien wel gewild. Maar het kan volkenrechtelijk niet uit van het statuut. En we waren er denk ik diep dankbaar voor dat de regering Aron. De Surinaamse regering toen de onafhankelijkheid heeft opgeëist. Als dat niet was gebeurd, de Antillianen die, die keken aan welke kant hun brood gesmeerd was... en die dachten laat ze maar praten in Den Haag, die hebben het nooit gevraagd. En zoals we weten, tot verdriet van velen, hebben wij die Antillen dus nog steeds als partner in het Koninkrijk. Ja. Dus dat bewijst al bewijs uit ongerijmde, je kunt ze niet <laughs> abandoneren. Ja, ja, ja. Maar de Antillen uiteindelijk... He, Suriname is dan onafhankelijk geworden. Uh, de Antillen uiteindelijk hebben voor iets andere oplossingen... met wel meer zelfstandigheid gekozen. Wat nog steeds een beetje vrinkt. Dat is eigenlijk nog niet helemaal afgelopen, he, dat afscheid. Nee, dat proces ja. duurt nu. Het lijkt echt een nachtkaarsproces. In 1942 begonnen. Nu 70, ruim 70 jaar later is het nog... En ik, en ik ben ervan overtuigd dat het met dit nieuwe arrangement... met die zes eilanden niet is afgelopen. Ja. Dat Bonaire ook een zelfstandig land zal willen worden. En dat we nog een hele tijd... met to dit, en, we, en we mogen er niet af. Hè. De Amerikanen houden ons eraan dat we daar zullen blijven als een soort politieagent in ja. de Caribische Zee. Ja, en ook omdat Chaves er niet mag komen natuurlijk. Nee, maar, precies. Eh, even heel kort nog, resumerend, want we hebben dus drie keer al, min of meer afscheid genomen van onze kolonie, drie keer op een totaal verschillende manier. Toch zeg jij, er is één constante, dat is een soort pragmatisme waarmee we het gedaan hebben. Kan je dat nog kort uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, vanaf, vanaf buitenkant ziet het er allemaal uit als principieel beleid voor het zelfbeschikkingsrecht, voor het begrip van self-reliance, en die zijn... Die begrippen zijn vaak onderling strijdig, maar als je nou gaat kijken wat daarachter zit, dan wilden wij het zelfbeschikkingsrecht voor de Papua's omdat ons het daar goed uitkwam, en voor Aruba wilden we geen zelfbeschikkingsrecht omdat het daar ons niet goed uitkwam om zo'n klein ja. eilandje los te koppelen. Dus en voor Suriname wilden we onafhankelijkheid omdat ons dat goed uitkwam. Indonesië wilden we langer houden en Suriname wilden we snel kwijt allemaal, en daar zijn elke keer principes bij bedacht. Ja, even heel kort, een prachtig boek. Ik heb gisteravond een uurtje zitten lezen 100 bladzijden, dus het gaat over alles en nog wat onze kolonie. Iedereen ja. leest. Afscheid van de kolonie uitgegeven bij Atlas Contact. En het ligt aan de neer. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met Luc Panhuizen... en met deel 2 van onze serie over de watersnoodram. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. Ja.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 Precies weten wat u per maand kwijt bent? Verantwoord lenen begint bij het berekenen van uw maandlasten op abn. lenen. Dat is lenen anonu. ABN Amro, de bank nu. Let op: Geld lenen kost geld. Financier uw Fiat bedrijfswagen nu al vanaf 0% rente? Kijk voor meer informatie op fiatprofessional.nl. Let op: Geld lenen kost geld.